Rebecca. Goedenavond. Het is feest in het centrum van Heerenveen... want daar worden de Olympische sporters vanavond gehuldigd. Onder andere Femke Kok, Jorrit Bergsma en Antoinette Rijpma de Jong zijn erbij. Het programma is net begonnen. Er zijn verschillende optredens vanavond en er is plek voor 2000 mensen. Instagram gaat ouders waarschuwen als hun kinderen zoeken op gevoelige woorden... zoals zelfmoord of zelfbeschadiging. Ouders krijgen daar dan een melding van met advies hoe ze hier met hun kinderen over kunnen praten. Daarvoor moet je wel de toezichtfunctie hebben aangezet. De waarschuwingen worden eerst in Amerika doorgevoerd. Later komt de functie waarschijnlijk ook naar Nederland. Tomorrowland gaat de beveiliging opschroeven. Dat meldt RTL Nieuws. Vorig jaar ging het mis met een grote brand op het hoofdpodium. Daarom werkt de organisatie dit jaar samen met de gemeente aan een nieuw veiligheidsprotocol. Daarin wordt er onder andere gekeken naar hoe veilig de podia zijn, hoe het publiek over het festivalterrein loopt en naar de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. En een bizarre nieuwe trend dan nog onder dieven die stelen tegenwoordig. Gebruikt frituurvet van cafetaria. Dat is namelijk veel geld waard. Recyclebedrijven betalen er zo'n 60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 Vertraging op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Lut en de Nederlandse grens 2 kilometer 7 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 1 kilometer 7 minuten. Joost en Quinty. Hé, hey, Quinty, Missy John. jou. Hé, Joost Winkels. Gaan ze meteen antwoord geven op de vraag of karaoke nou eigenlijk een leuke activiteit is? I'm go. Park Break Music en Breaking the Habit. Joost en Quinty. Wie, wie zijn Joost en Quinty? Nou. Hmm. Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag 322. Is karaoke een leuke activiteit? Nou, ik vind eigenlijk van wel. Ja. Wel, ja. Vind je het zo leuk? Nou, ik hou wel van karaoke. Gewoon de sfeer. Dat, er gaan toch vaak gaan er een paar drankjes in. Mensen die hebben het gewoon gezellig. Lekkere nummertjes met z'n allen een beetje meezingen. Even een kleine unwritten van Natasha Berringfield ja, erin. Ja, ja. Ik geniet daar wel van, ja. En is het zo dat jij meer geniet van mensen die er totaal geen zak van kunnen? Of you take the stage? Ga jij, ga jij lekker zingen? Want ik weet, Quintie, daar kunnen we in alle bescheidenheid iets over zeggen. Jij kan gewoon wel een moppie zingen. Jij kan een beetje zingen. Nou, ik, kan een, ik, dan, ik kan een beetje zingen. Ja, een ik beetje. kan een beetje zingen. Ja. Dus dat maakt denk ik ook wel dat ik het misschien iets leuker vind... Ja. dan wellicht de ander, als je het echt helemaal niet kan. Maar ik heb gewoon, als je gewoon echt kan genieten van muziek... en kan genieten van nummertjes... maakt het niet uit of je het goed kan zingen of niet. Dan gaat het erom of je het een beetje met dedication doet. De beleving. De beleving ga je er gewoon helemaal in op. Ook niet voor een ballet gaan, maar gewoon even lekker. Een nummer waar iedereen mee kan... Dan hou ik wel van karaoke. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Hoe kan je, het is karaoke. toch gewoon gezellig? Hoe kan je er dan zo ver, Je nee. kijkt er ook helemaal vies ja. bij. Ik zal je uitleggen waarom karaoke niet leuk is. Nou, kom maar door. Te beginnen, er zijn altijd mensen die het podium willen pakken die eigenlijk gewoon niet kunnen zingen. Maar gewoon ook echt <lacht> niet kunnen zingen. En ik weet, daar is karaoke voor bedoeld. Maar je hebt zeg maar gewoon niet kunnen zingen of gewoon schreeuwen. Ja. En het gewoon echt okay. niet kunnen. Dan is er nog het volgende punt. Het is altijd twee liedjes leuk, vind ik. Dan op een gegeven moment denk ik het trucje wel. Dan zie je weer dat balletje zo mee bounce en dan tut tut, tut en dan moet je en dan nou, het zijn vaak de lange versies van liedjes. Dus dan zit je 4,5 minuten luisteren naar Total Eclipse of the Heart van iemand die bezopen is en het eigenlijk niet echt goed kan. Ik tune dan toch uit, lief Ik vind dat Dan echt... is het toch een keertje klaar. Ja, en je hebt soms wel eens van die ruimtes die je dan kan huren. Ja. Uh, en van, die, van die afgesloten boksen waarin je dan kan zingen. Ja, dat is echt mijn nachtmerrie. Ik wil daaruit ontsnappen. Nou, maar wat is dan de laatste keer dat jij op een karaokefeestje hebt gestaan... met leuke mensen en leuke muziek? Nou, je hebt een kroeg, ik woon in Amsterdam... en dan heb je een kroeg die heet de Casablanca... en daar kun je dus ook karaoke zingen. Nou, Dan mag je bij een hele chagrijnige meneer uit de map een liedje kiezen. Dan moet je vervolgens ook zes nummers wachten... voordat jouw nummer een keer aan de beurt is. Nou, ja, dan gaan er daarvoor mensen... maar die gaan de volle 4,5 minuut zitten rappen en zitten zingen... wat gewoon niet goed is. Wat gewoon nee. naarmate de avond voordat wordt het ook niet beter. Nee. Het is gewoon niet mijn ding. Ik vind, ik zit dan, te, dan ga ik nog liever zetten dan gewoon een mp3'tje op. Snap je? Maar het, zegt gewoon, het is gewoon toch niet goed... Mensen die toch karaoke zingen, dat kan toch, het is toch niet leuk. Maar volgens mij moet je het ook helemaal niet willen... omdat het goed moet zijn, maar gewoon omdat je lekker met z'n allen bent. Lekkere muziek, leuke muziek, een beetje nostalgie erbij. Af en toe inderdaad wel een uitschieter waarvan ja. je denkt... nou, jij kan inderdaad een mopje zingen. Ja, maar... maar is dit dan zo dusdanig erg? Want ik voel wel ergens in me, ik wil jou overtuigen dat het leuk kan zijn. Ah, ik voel het, ik voel het. Want iets in de Casablanca met een map en een oude chagrijnige man? Nee, nee. dan is het niet gezellig. Ah, het, is toch, het duurt ook zo lang. Ik ben dan ook wel klaar. Kijk, als jullie mij niet mogen... Hè, ik zeg even jullie en daarmee ook de, recht van dit, de rechthand van dit programma, Thomas. Mochten jullie nou een keer zeggen... oké, okay, we willen Joost uh, niet meenemen op het teamuitje... maar we willen dat niet tegen hem zeggen... dan zou ik jullie willen adviseren... <lacht> ga een teamuitje doen bij een karaokeclub. Dan hoeven jullie mij niet uit de groep te zetten. Dan zeg ik gewoon zelf, het is duidelijk. Ik ga niet mee. Goed. Thomas, de datumprikker komt eraan. van ja. achter. Oh, die kan ook. Nee, ja, oké. Okay. Nee, nee, nee. Ik nee. moet mij gewoon niet... Nee, niet bellen. Niet. Nee, nee. Dit is de avondshow. Jozef op de radio. Nee, dit is de avondshow. Ja, nee, met die stem snap ik. Ik ja, dat je het niet leuk vindt. Hey, dame, ik kan ook helemaal niet zingen. Maar goed, meezingen is dan wel gegaan. Hey, Quinty, wil je eens even nadenken over wie jouw oudste vriend is? Wie jouw Mijn, oudste vriend? Mijn oudste vriend. Jouw oudste vriend. Oké. Okay. Uh, de reden waarom hoor je zo meteen eerst Olivia Dean. So easy to fall in love. Q. Sounds better with you. Q Music. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. Mmm.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 En fade it. Um, 18 minuten over 8. Joost en Quinty hier. Um, Quinty heb jij een onwaarschijnlijke vriendschap? Een vriendschap, daarmee bedoel ik, die misschien wel uh, wat verder uit elkaar ligt qua leeftijd? Nou, ik, ik denk dat ik als ik qua leeftijd... Ik heb twee uh, vrienden waar ik een podcast mee maak. ja En die zijn toch wel, dat zijn Soendos, uh, Elamari en Edson de Graça ja? Die zijn wel oud. <laughs> Hoe oud is oud? Die zijn 44. <laughs> Ja, en dat is dan ja, toch het voelt, contrast in onze levens. Dat voelt als heel oud. Poh, daar Ik, zit een verschil tussen. Want dan zijn ze vaker moe of... Uh, Zo moe. Chronisch moe. <laughs> ja. Zij zijn altijd moe. Heel druk. Kinderen. Zwaar, zwaar. Ja, dat is toch huffen en puffen. En even voor duidelijkheid. Jouw leeftijd is... 29. Ik denk dat er nu heel veel mensen van 44 luisteren die zeggen... Word ik al oud genoemd? Word ik al oud genoemd? Ja, he, in, in het grotere beeld van de wereld natuurlijk ja, niet. Maar voor nee. mij zijn mijn oudste vrienden... Ja, ja, ja, ja. de mensen die ik oud zou noemen, zijn 44. Maar van waar deze vraag? Nou, omdat um, de, de, de, de trek die ik nu ga draaien die komt van Sommer. En Sommer heeft dus een goos met wie die werkt die 71 is. Zo! Die 71 is. Kijk, mijn oudste vriend is, is min of meer mijn oom. Die is denk ik... 60 plus. Ja. Uh, daarmee lul ik vooral over de podcast van Maarten van Rossen, Maar heb ik niet per se een werkrelatie mee. Ja, uh, maar Sommer werkt dus met een gozer van 71. Die produceert dus dit soort hits. Um, hij noemt hem zijn beste vriend. En hij heeft naar mij wel gezegd: van ja, als hij met pensioen gaat, dan ga ik stoppen met muziek maken. Dus ga we nou maar even door met het bakken van die hits. Dit is Sommer, nieuw muziek bij Q. Dit is Home Record. You De Mars en Apatheu. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Elke donderdagavond naast mij, Quinty Misidjan. Quinty, goedenavond. Hallo, Joost. Uh, we zitten tot nu toe best wel een gekke week als het gaat om normaal of niet. Tot nu toe hebben we eigenlijk iedere avond wel een maffe gekke gewoonte. Maar ik ben vooral even benieuwd naar jouw mening. Uh, Oké. Okay. We beginnen met de gekke gewoonte van Ronald. Ik eet de eerste twee bolletjes en de laatste twee bolletjes van een zak puntjes eet ik niet op. Zeg het maar. Uh, uh, uh. De laatste twee ja. puntjes van een zak worden niet opgegeten. Nee, dus die gaan naar de rest van de familie. Dus in principe haalt hij van een zak van zes haalt hij vier bolletjes of puntjes dus weg. Nee, vind ik niet normaal. Oké, nee. oké, okay, okay. dan hebben we Sammy. Ja. Nou, mijn gek gewoonte is, is dat ik twee keer per dag op mijn voeten blaas. In de ochtend en in de avond. Om minder zweetvoeten te hebben. Hij wilde graag zijn, uh, zijn schone voeten in zijn sokken doen. Sorry, ik ben, ik ben helemaal... <laughs> Ja, Ik had veel verwacht, maar dit had ik niet verwacht. Uh, nee, vind ik ook niet normaal, excuus. Nou, de laatste van Nienke. Ik ruik aan mijn hand. Als ik buiten ben geweest, ben ik aan het auto rijden. Sorry, het is dat dit allemaal gewoon audio is... en dat je mijn ja. gezicht er niet nee, bij ziet vertrekken. Maar daar zit volgens mij al alle meningen. in. Nee, dat vind ik ook niet normaal. Nee. Nee. <laughs> Oké, okay, nou, okay, okay. het, het oordeel is geweld. Ja, mocht er nou nog iemand zijn die denkt... Nou, net zoals Ronald, net zoals Sammy, net zoals Nienke... heb ik ook zo'n gekke gewoonte. Ik ben benieuwd wat de rest daarvan vindt. Meld je dan even in de Q Music app. Dan kan je hem nog even voorleggen. En dan uh, weet je voor een uurtje of negen... of je helemaal normaal bent of heel erg uniek. In ieder geval krijg je de mening van Quinty ook cadeau vanavond. Dat is één ding dat zeker is. Die krijg je zeker. Oh, en dan jonge, ook meer je jonge. David. Hé, <laughs> hey, maar het kan zo gek niet. Het is een safe space, hè. Alles mag en alles kan. Dit is de Ziggo Dome Nu.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 En Quinty. Je mening mag je zo meteen gaan geven over een gekke gewand. Eerst Lucas en Steve. You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 Ja, nou ben ik je music Diamonds. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo, normaal! Iedere avond nemen we een gekke gewoonte onder de loep... en daarbij de vraag, is dit nou echt heel erg gek... of valt het misschien nou eigenlijk allemaal best wel mee? Kim, goedavond. goedenavond. Goedenavond, Quintie en Joost. Hallo, Kim. Ah, hi. Nou, jij hoorde al die gekke gewoontes voorbij komen... jij dacht, nou, daar kan ik ook nog wel iets bij aanschuiven. Ja, en ja, ik heb ook een gekke gewoonte... en mijn mom, die verklaart me altijd voor gek ik uh, Als ik een ijsje eet, een MacMum of een McFlurry... en die houten lepeltjes en stokjes... ja, dat is verschrikkelijk. Oh, is, is dat een, ja, je haat dus het houten stokje? Of, of alles ja, wat hout is in je mond? Dat... Aanraken met mijn tanden... dan hoef ik het hele uh, product niet meer. Dus, uh, dan hoef ik het ijsje niet meer... of de McFlurry niet meer. Of als ik gewoon met wegwerpbestek eet... Dan, dan hoef ik mijn eten niet meer. Dan loopt er een rilling over mijn rug heen. God, en dan heb Kim. ik gelijk geen trek meer. Dan, dan is het klaar. Ik hoor ook helemaal... De, bijna <lacht> dat je een beetje woest wordt. Dat hoor ik in je ja, stem. Ja, als ik eraan denk... dan voel ik gewoon de rilling over mijn rug heen lopen. En dan denk ik... Ugh. Ik heb ook altijd een lepel in de auto liggen. En Dit... gewoon een plastic lepel. <laughs> Dit is jouw oplossing. Zodat je niet ja. mee hoeft. Nou ja, ja, he, tegenwoordig in hebben we allemaal houten lepels eigenlijk. Overal bij waar je, waar je iets zou kunnen afhalen of noem maar op. Eigenlijk bijna ja. altijd hout. Jij hebt daar een ja. oplossing voor. Ja, ik heb, uh, ik heb een eigen bestek in mijn tas. Wat ongelooflijk grappig. Alsof je iedere moment van de dag kunt gaan picknicken, Kim. Als ik het zo hoor. Ja. Hey, maar het voordeel ja. wel is dat je vaker bij dat houten stokje aankomt als je al vergevorderd bent met het ijsje, toch? Dus het is niet zo... Eh, ja, maar als ik hem dan per ongeluk aanraak... dan maakt het niet uit of ik nog een half ijsje erop heb zitten... dan hoef ik hem niet meer. Ach, Kim. Wat, wat <laughs> verschrikkelijk. Wat, wat een ongelooflijk ja. heftig gekke gewoonte voor je. Maar even... Kijk, Kim. Jij gaat naar de Mac, bijvoorbeeld. En je bestelt een Mac ja. Flurry. En dan, en dan ja. krijg je dus een houten label... Hij heeft het ijs al geraakt. Zodra de houten lepel in het ijsje is geweest, doe je het ook al niet meer? Of is het echt als jij het nee, aanraakt? dan wel, dan wel. Dus oh ja. echt, dat ik, als ik hem aanraak met mijn tanden, dan, dan hoef ik het ijsje niet meer. En wat is de laatste keer geweest dat dit verschrikkelijke fenomeen jou overkomen is? Uh, ja, afgelopen zomer. Toen was ik volgens mij met mijn nicht een het eten. En die oh. heeft hem verder opgegeten ja. van mij. Nou, just wie Kim, zou ik bijna willen zeggen. <laughs> just <laughs> wie Kim. Um, mocht ja. je nou een mening hebben over deze gekke... Oh, ah, sorry, ik denk dat ik al zeg niet normaal. Um, dan mag je je meningen laten weten via de Kribius Gap. Uh, Kim, kom je er zo meteen achter? Waarschijnlijk dat je hartstikke uniek bent. Maar goed, de uitslag die volgt zo meteen. Ik hoor het zo. Eerst Damiana David. Dank Like a Picture. ...naam die je niet zo heel vaak hoort op Kim Music. door Zonneveld en Loko Loko. Normaal, dat is normaal, man. Of niet. Lekker zo dan Hey Kim, goedavond. Goedenavond. Kim, vertel ons nog even één keertje. Wat is nou ook weer jouw gekke gewoonte? Ja, ik kan er niet tegen als ik mijn, met mijn tanden hout raak. Zoals bij een Macman-ijsje of zo. Ja. Of een McFlurry-lepel. Daarbij moet wel Norman. gezegd worden, Kim. Eh, zodra je dus eh, met het hout eh, je mond raakt... Klaar, dan is het klaar. Ja, dan is het klaar. Ja, dan is het weg. Ja, Kim, uh, <lacht> wij zijn hier eigenlijk al een beetje allebei, toch Kim? Wat zei jij? Ja, ja. Ik, heel eerlijk. Ik, ik voel gewoon wel een stukje met je mee. Het is, ja, het is niet lekker goor. eten van hout af. Nee, Ga ik goor. zover dat ik mijn eten weggooi? Niet helemaal, ja. maar toch? <lacht> ik, ik snap wel waar je vandaan komt. Um, het is gewoon hoor. Suzanne, die zegt dit. Ja, nou, ik heb dat dus ook... Houten stokjes in je mond of vorkjes of lepeltjes, een verschrikking. Per definitie kippenvel op je rug. Ik geef je groot gelijk. Ik snap het wel, dat kippenvel op de rug echt met zo'n houten stokje. Oh. Ik begrijp hem, ik begrijp hem. Ik Toch begrijp dat hem. geschraap, ja, en je wordt gewoon door echt best wel veel mensen in de queue app begrepen. Ook Karin zegt helemaal normaal, ik heb ook bestek en rietjes in mijn tas. Oh, oh, oh. Laat ja, dat heb ik ook. Ja. Ook de rietjes heb jij, Kim? Ja, die heb ik ook. Ja, Amy zegt, ik snap Kim volledig. Echt verschrikkelijk, die houten lepeltjes. Dus ik vind het helemaal normaal. Uh, Wesley zegt, normaal. Vooral die papieren rietjes. Al oh, die rietjes zitten mensen ook echt. Diep, ja, ja, dat komt erbij. Dat krijg je gewoon cadeau. Ja, ik vind het volledig normaal. Ze heeft helemaal gelijk, zegt Robert. Verschrikkelijk, al dat houten besek en roerstaafjes. Goor gewoon. Nou ja, ik, ik kan nog wel doorgaan. Dit, uh, het, het, het, het voelt heel eensgezind in de uh, Ja, ik, ik kan het niet helemaal verwachten, maar het zat hem vooral in dat je dan ook klaar bent met je Magnum. Dat zou ik dan weer bijna zonde vinden van de Magnum. Maar goed, er is een uitslag. Kim, luister mee. Ja. Normaal. Het is volkomen nou. Normaal. Kijk, ben ik Kijk. toch nog ergens normaal in. En zo is dat. En je vindt heel veel medestand in de Q Music App. Ik moet vooral lachen op Tim. Ik zeg, hij zegt, ik had bijna de radio uitgezet. Alleen al naar het luisteren van de viezigheid van die houten stokjes. Dat geeft me echt de kriebels. <laughs> <laughs> dus ja, gaat nou Ja, fair. precies dat. Daarom heb ik de stekker met ons. Um, Kim, dankjewel voor je gekke gewoonte. Tot later. Ja, doei doei. Fijne Oda, avond. Doei. Als je nou zelf een bezit bent van de gekke gewoonte. Deel hem dan vooral via de Q Music App. Dat is Dermot Kennedy. Thank you. I wanna be king in your story.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 To be a swan, you never know Take me what I want, Ik ben bang, Quinty. Oh jee. Dat ik ruzie ga krijgen met mijn buren. Ruzie krijgen met je buren? Ja, en als je iets niet wil, dan is het ruzie met je buren. Nee, dat is vreselijk. Maar vanuit medisch oogpunt moet ik dit doen. Ik vind dit nou al heel ja, ingewikkeld worden. Ik ga je zo vertellen wat het is. En ook, okay, kennis ik denk, kom eraan. En stay, hoor je zo. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Google, Papi, de Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members. Yeah. Mediamarkt. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunst op kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. kozijnen. NovaMora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? NovaMora.nl Dating vol passie. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De? Proef zelf maar. Hup. Ga naar de Hey! De koffiejongens.